de museumzaal van Nederland heropen. Eurocommissaris voor Cultuur van Silijuw en commissaris van Koning Remkes waren bij de heropening van de zaal, die de afgelopen twee jaar is gerestaureerd. Volgens het Tijdensmuseum was er sinds de bouw in 1784 vrijwel niets veranderd aan de architectuur en inrichting. Nu zijn de houtversieringen weer zichtbaar en is de oorspronkelijke lichte kleur van het houtwerk terug. Volgens het Tijdensmuseum kunnen bezoekers de zaal nu weer ervaren zoals de architecten in de 18e eeuw bedoelen. Opnieuw zijn honderden Syriërs naar het boerland Turkije gevlucht. Inmiddels zitten zo'n 4.300 Syriërs in Turkse tentenkampen. Nog eens 10.000 vluchtelingen zouden proberen Turkije binnen te komen. De meeste komen uit de noordelijke grensstad Jizr al-Shubur. Het Syrische leger is daar gisteren een grote operatie begonnen... ...vermoedelijk om korte metten te maken met antiregeringsbetogers. Over het verloop van de operatie komt niets naar buiten.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 Het lichaam van de man die afgelopen zondag met zijn auto de Waal inreed bij het Gelderse touw is gevonden. Donderdag is het lichaam zo'n 50 kilometer verderop in de Merwebe bij Dordrecht uit het water gehaald. Zo heeft de politie vandaag bekendgemaakt. De man van 27 de zondag een stopteken van de politie en kwam naar een achtervolging in de Waal terecht. Agenten wierpen naar een reddingslijn toe maar wisten de man niet te bereiken. Een dag later werd het lichaam van een vrouw gevonden die ook in de auto zat. Het weer, de buien nemen af, we vanuit het westen blijft op. Morgen flinke zonnige periode, een graad of twintig. Tweede Pinkse dag bewolkt en regenachtig. Dit was het enige, dit is Dennis Mooy van de ANBB.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 Tot zover de verkeersinformatie. Autobedrijf Zandvoort. Een echte Zandvoerse garage waar ze nog met meedenken. Met veel persoonlijke aandacht kun je bij ze terecht voor registraties, in- en verkoop van nieuwe gebruikte auto's. Naast de huidige service doen ze nog steeds de bekende PIO-service. adres voor autoschades en APK-keuringen van alle merken. Autobedrijf Zandvoort. vertrouwenspecialist voor Zandvoort MGV. Ook gewoon op zaterdag. In Zandvoort ben jij de artiest. Toets je snelheid, slimheid en behendigheid op de nieuwste spelletjes en attracties en family lamp. Leven lekker hard en veer hetzelfde!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 dit is de zomer van CFM. Met er nu. Zandvoort op zaterdag. Wij de uh, goede muziek, de muziek van K.B.U.S. Daar hebben we het dan over. Dit is Wondering uh, Heights. Z.F.M. Volgens Alvord en de regio. En daarmee uh, kwamen we alweer in het uh, derde laatste van dit programma. Ja. ja. Uh, naast nog diverse sportmoves en dergelijke oproepen uh, die wij voor u we hebben, hebben we natuurlijk rond de klok van part 5. Wederom, de topper, het gedicht van de week. En de titel is deze keer. Deze is voor jou. Nog geen vaderdag? Nee, dat is volgende week. Maar deze is wel voor jou. Oké. Okay. <laughs> <laughs> voor jou, of voor jou. Uh, voor de rest natuurlijk uh, kijken uh, gaan we. Nog even gaan we ook weer terug naar de Pinkster Races van het circuitpark Zandvoort. Daar is voor ons aanwezig Willem van Densen die zal nog verslag doen uh, van uh, de, de, de, de, laatste, de laatste races van vandaag. Voor de rest nog uh, ja, ook nog koude uh, nog. Dus uh, ik zou zeggen uh, genoeg reden om te blijven luisteren naar het laatste uh, uur van uh, Zandvoort op zaterdag. En hier is uh, Harpo. Hè? Ja, Harpo. Staat er bij oh, ja, goed, ja <laughs> Daar Daar is Harpo in Harpo uh, en Star. You feel like steam with When you're driving in your car And you think you look like James Bond When you smoke in your cigar It's always so hard When you think you are When you can't In the do it, on the screen Who is can van Zandvoort ook op tv GVM Tex TV op kanaal 45 De meeste vrouwen doen niet zoveel, dat is al net zo met de meeste mannen. Soms ligt het aan de vorm van mijn hoofd op zich een spijt dat gewoon de strakke slaan. Zelfs al zijn ze prachtig om te zien, we worden ze door iedereen aanbeden. Ik word nu maarzelf, maar zelden arm of gauw van mijn arm wordt er al door afgesneden. A. Dat zijn er voor de avond, ik als of zoals we mogen zelfs als zijn ze lief om mee te laten. Hoe je wel een goed gezelschap schap om eruit te gaan Bijna een gaten niet die snel meer van koppen En er buiten ook niets wilden staan Okay Dat was uh, Marcel de Groot, zo mag ik naar je kijken. Het volgende nummer staat inmiddels klaar, maar voordat we daar zijn, dan, uh, op ik op heb ik nog een uh, berichtje voor. Ja, nou is wel een aantal berichten, zo ja, is wel We ja. okay. terug naar het uh, afgelopen weekend van de Hots in Het begon de a weer, want de Lamstraal, de Lamstraal Boys hebben uh, een belangrijke beker in mogen nemen, namelijk de sportiviteitsbokaal. Het elftal van coach G. Oosterbaan kreeg van de scheidsrechters de meeste punten met zijn sportieve instelling en sportieve gedrag op het veld. De tweede van het woord werd D.W.P. uit sint johan nus dat zal in Friesland liggen en vlakbij Sint-Nicolaas-Ga. Wellicht dat dit de sportiviteitsteam in aanmerking komt voor het volgende. Want vandaag, of deze week staat in de krant, de laatste oproep namelijk voor de Galerij der Kampioenen. Want volgende week publiceert namelijk de Zandvoortse krant een overzicht van alle sportploegen die dit seizoen kampioen zijn geworden in hun competitie. Voor deze Galerij der Kampioenen worden alle sportverenigingen gevraagd een foto van hun kampioenen, jong of oud, met de namen van de spelers of de individuele kampioen te sturen naar, en Kampioenen, apenstaatje, courantnl .no. Het gaat uitdrukkelijk om kampioenen uit de wintercompetities in de diverse disciplines van 2010-2011. Afgelopen week vond ook de eerste ronde van het Golf en Golf en van het 4 Open plaats. Want afgelopen maandag is deze eerste ronde gespeeld op de baan van Spaanwouden. Maar die 72 deelnemers, waaronder 15 dames, hadden zich aangemeld voor de populaire golftoernooi. Van de 72 deelnemers konden uh, zich uh, 24 plaatsen voor de finale die op de baan van de Cannonball Golf and Country Club op 26 september aanstaande gespeeld zou worden. De winnaars om wouden werden Jo Bottelier, Ben Zonneveld, Maarten Spaans en Jorien van der Bos die ieder 36 punten Stedelforts, ook wel geteld, bij elkaar sloegen. De prijzen voor de Miri, eh, van de afslag dicht bij eh, de vlag, gingen naar Hans Nobel en bij de heren en Jo, eh, jo Bottelier bij de dames. De Longest Drive, dat is gewoon een kwestie van heel hard slaan, werden eh, gemaakt door Maurice Riemersma en Roos de Haan. En ook toch even op de Cannonman Golf, golf and Country Club heb. Het volgende, want namelijk de Cannerman Golf and Country Club is voorgedragen voor de titel Golfbaan van het jaar 2011. Om een van de prestigieuze Golfbaan Awards te winnen, moeten er zoveel mogelijk mensen hun stem uitbrengen op de Golf Club of golf and Country Club. Uh, via www.golfbaanvanhetjaar.nl www of En Daarbij maakt men direct kans op een golfreis van twee personen naar de Algarve in Portugal. Een wellness-arrangement. De verkiezing gaat om de waardering van de bezoekers van de golfbaan. Met uitbrengen van een stem worden waarderingscijfers de gevraagd voor prijs, kwaliteitsverhouding, kantvriendelijkheid, de speelmogelijkheden en het clubhuis. Per provincie denkt vervolgens, uh, denkt vervolgens de golfbaan met de hoogste gemiddelde mee naar de Gouden Golfbaan Award. Er kan tot en met 30 juni worden gestemd via www.golfbaan.nl. In de eerste week van jullie worden de winnende golfbanen en de winnaars onder de stemmers bekendgemaakt. Nou, leuk als de kinderen gewoon daarbij zitten, Dus hij ja. heeft nou, graag stemmen. Het vleerde al meerdere prijzen gewonnen, ook voor het meest ecologische onderhoud van de golfbaan. Oké. En het KWM over, die moet gewoon weer terugkomen trouwens, hoor, vind ik. Die blijft een paar jaar zeg maar wellicht op deze toe terugkomt. Wie weet, misschien als, uh, als we deze, deze verkiezing winnen, dat we daar meer kans op maken. Dus laat je een stem horen op uh, www.pult.org, golfbaan van het jaar. Oh, Dank dan, wel, dan, jullie verdenking. I mean, no, but I better just let me go. Why the wow. feel for the need to replace I'm going the booth. I'm getting pitched. I'm get pitched. I'm a pitched. the I'm De Sofwets Radio, waar je net komt met uh, de disco remix van Peggy. Ja, dus het is even voor half vijf. Hoog tijd weer om naar Secure toe te gaan. CFM, Race Radio, Pip En uiteraard zit voor ons daar Willem van deze Willem. Ja, goedemiddag, Rob, ook, uh, ook uh, te, uh, Ja, ja, toch maar, toch maar, toch maar, ook weer. Ja, niet <laughs> oh. de uh, de uh, Ja, die maar, de Ja, het is deze zijn nog steeds met uh, een ik ga er nu ook serieus ik heb het al een verteld aan jullie gaan zoals ongelooflijk. de korte is van 17 Monte Carlo, van die jaar, want de korte is van 17 jaar, als je hier rondrijden, dikke Amerikaanse bakken, dikke Amerikaanse bakken op een strak uh, in een smalle baan en dat wil zeggen dat er op taal geraakt. her en her zijn de auto's die eraf zijn gegaan, onder andere dus, uh, in de, de kernwacht, ja, dat uh, resulteren in een safety-car, safety-car behaald, uh, yeah, ja, uh, die gaan ergens meer in uit ja, dat was toch uh, wat voor haar heen, Zeker uh, naar de toestrouwen die beschikking heeft over een uh, beeldscherm naar de tijden enzovoort. Daarna uh, ook nog de pitstop in deze porze. Dat dus of ze gaan uh, rijden of ze staan gewoon uh, een verschil, beetje stil. Uh, sowieso de pitstop gemaakt worden, maar is geen, uh, pitstop dus, uh, hebben we hebben geen pitstopserie. Dus we hebben niet als achter de rug. Uh, we volle snelheid over de baan, met ja, over de overzicht plaats vanwege de koeftekar en de richting op de reis om een minuut of tien te gaan en dan weten we uiteindelijk wie dan de Oké, okay, goed. Uh, bedankt voor deze update van uh, de Racecar Euro Series. En uh, we komen straks even bij je terug uh, voor uh, de uitslag van deze race. Oké, okay, dat ja. is binnen voor van deze vanaf de City Park Samvoort. De races trouwens, de pierster races, maandag 2, de pinksterdag. Dan worden ze de hele dag live uitgezonden op CFM uh, TV vanaf uh, half negen ochtends. Ja, ja. half negen ochtends. Ja, vroeg uit. Ja, vroeg om uit ja, tot zes uh, uur s avonds. Dus de hele dag de live beelden te volgen bij CFM TV, kanaal 45. Zou, Zoek hem op, zouden Petersen weer het cfm uh, shirtje aan hebben. Denk ik. Uiteraard wel natuurlijk. Even een digitale kastje uitzetten. Ja, uitzetten. Gewoon analoog kijken. Niks meer te maken, analoog kijken, kanaal 45. Kan je de hele dag de races volgen live bij CFM. Oh, <simulation> Jump forward, forward, forward, down, down, down. Down, down, down. Down, down, Thanks. <laughs> you no! dat was een lange albertje ook een plaatje uitgekozen niet kan en we laxen ik vind het niet veel bij het is een heel gemaklaatje zo uh, voor de zaterdagmiddag ja, dat is gelijk dat is goed is aan dus uh, absoluut het is 5 uh, overal 5 we hebben nog wat formule 1 dus voor je ja want terwijl hier in Europa natuurlijk voor ons wel in frankrijk uh, wordt gereisd als hier in uh, zandvoort zijn de familie 1-coureurs uh, aangenaam genoemd in Canada? En uh, wel in Montreal, of Montreal, wat u wilt. Uh, Fernando Fernand, Fernand Alonso heeft namelijk afgelopen vrijdag de snelste ronde gereden tijdens de kleine training voor de grote prijs van Canada. De Spaanse autoconneur reed in de middagsessie op het circuit van Montreal de beste tijd van 1.15.107 10 in zijn Ferrari. Sebastian Vettel zette de tweede tijd neer in zijn Red Bull. De Duitse wereldkampioen was ruim drie tiende langzamer dan Alonso. Vettel kwam in de sessie nog met de vrij, Hij vloor dan in de bocht de controle over zijn beluiden en ronde met hoge snelheid de beruchte moerderkampioenen, wat Foto bleef ongedeerd. En voor degenen die wil weten vanavond om, dan moet ik even spieken, 5 voor 7 op RTL 7 kunt u de kwalificatie van deze Formule 1 race live mee vervolgen. En de race morgen is om 6 uur ook op RTL 7. Dat was even, oké. Oké, ik dadelijk weer uiteraard het nieuws van het circuitpark Park te gaan we naar de van deze. Dan is nog even wat zonnige muziek, zonnetje schijnt. En het gaat vandaag daar niet meer regenen. Dat hebben we om half drie gehoord. Wekst van horen onze eigen weerman van 7. Of even bij je op punt.nl, kun Zonnige de tot zaterdagmiddag bij CFM, dat was uiteraard de Tarsamborg, of de Tarsamborgs gesproken, hoe ik daar naartoe gaat. Ja. <laughs> vanuit de Tarsamborg, de Tarsamborg op de Cicliparts, of het Willem van deze? Ja, goeiemiddag, nogmaals niet vanuit de Tarsamborg, maar ik heb wel uitzicht op de Tassam Vocht en ik zie daar inderdaad een boy staan, nou uh, dat zal pas zo'n zijn Oké! Niet aan! Ja, eh, uh, sekundpark uh, yeah, uh, gewoon regenachtig, eh, uh, nou, um, inmiddels, uh, korte broeken, weer en, best uh, wel niet, uh, nog meer. Je ja, hebt de schaar gebruikt, voor je broek! De schaar gebruikt voor je broek? Ja, zonder meer. Oké, okay, uh, heel verstandig. Dankjewel de bandjes worden rood, dus kan je nagaan hoe we het veranderd de handen, Maar ja, uh, zo luistert is de race Euro Series uh, spektakel. Uh, jullie uh, kunnen het normaal nog zien op de baan, uh, want dan komen ze nog wel uh, twee keer een één keer in de ochtend. Ik denk dat u niet alleen met dat zie ik erop. Want dat is om negen uur al. Om negen uur? Nou, dat is niet makkelijk hoor. Ja, Oké. Okay. Ja, en dan uh, mocht ik niet gereden, uh, wij rijden ze dus, uh, s'niddags uh, rond half drie nog een keer uh, deze auto's. Ja, dat is een uh, Spektakel uh, volop uh, met deze Amerikaanse auto's. Uh, Zoveel uh, spektakel dat we nog niet helemaal weten wie te vinden. Maar ik ga ervan uit dat er toch Erik Hillary geworden is. Erik Hillary, uh, geen onderkende in uh, autospotten. Want, uh, hoog uh, gereden, de sport, de mans, beter de nimmer. En die ook nu hier in Miami doet dat heel erg goed. Ja, van de Nederlanders die daar ook in meeboden. De exacte daarvan is nog niet helemaal bekend. Want het blijkt nu dat er ook nog een aantal auto's zijn die een tijdsaf gekregen hebben. Vanwege het feit dat ze niet de verplichte juni, maar op een gegeven moment in de toekomst zullen storen Dus het is nog even wachten op de exacte uitslag. Hey, was, uh, in uh, vooruit, ik ben hier als bijna kunnen doen, pas vooruit ben ik op maandag Ja, ik zal bijna zeggen morgen, maar morgen uh, is er een heel honderd in Gaan uh, we gewoon op het open sportgebied, maar op zondag uh, gaan we maandag Ja, we gaan straks ook bijna opnieuw op op op op op verder met een familie voor te reizen en naartoe laten we die voeten uh, Maar die uh, vallen bij de uitzend schijf daarvan zien we Daar gaan we over uh, die de maandag ook overleven berichten maar, Goedemiddag uh, gaan we ook al een het uh, beginnen en we voeren met de uh, genoeg Mido Cup en we staan allemaal uh, half negen uh, van het start. De uh, tweede reis is een uh, race-card voor de Euroserie uh, zoals we die zojuist gezien hebben. De derde reis is uh, de Legends Cup, dan krijgen we om uh, kwart over tien de eerste reis van het uh, CT4-kampioenschap uh, van Panner de Formido uh, Swift Cup. En, een tien voor twaalf is het een begonnieuw gehoord. En dan is er een uh, taalzone waarin uh, allerlei demonstraties uh, uh, plaats gaan vinden. Ja, uh, ik verzorger voor uh, de sponsor van het element en het is uh, Profile uh, Tire Center. En dan in, de middag uh, gaat het uh, programma zich uh, ik nog een keer want uh, ja, ons hoofd uh, en natuurlijk, uh, het gehaald, ik het, het gehaald, ik heb uh, ja, uh, uh, met met, uh, het lange ik heb het gehaald, ik heb het gehaald, ik heb het gehaald, ik heb het gehaald, ik leider het het gehaald, ik heb het gehaald, ik heb die is maandag hier wel aanwezig uh, niet uh, aanwezig uh, vandaag uh, voor de kwalificaties omdat hij op een man uh, actief is tijdens de dat is niet verkeerd dan dat hij uh, generees uh, maandag achteraan uh, moet gaan starten. En jullie uh, kennen, ja uh, gaat hij er alles voor doen om uh, verder naar voren te komen. Gaat uh, zonder naar zomeraren. dus ook oh, dat... Uh, we is de actie, nou ja, of het actie wordt, vandaag uh, iets uh, later op de dag onder het zon is uh, onder het uh, genot van uh, af en toe een regenbutton, uh, dat is we nog afwachten. Maar het is een maand maandag een overweging van de want de stad is, uh, zoals ik zei, om half negen in de laatste uh, race, die gaat maandag de stad om tien over half zes. Dus. Oké okay, Willem, hartstikke bedankt voor uh, deze updates allemaal en de uitslagen van de races van vandaag. Nee, ik heb nog een vraag aan Willem. Willem daar komt hij weer aan, wat kost het als uh, mensen maandag uh, willen komen kijken bij de Pinkster Races? Oeh, rop jongen. Oeh, het is wel lang geleden hè, niet vroeg. Nee, en, uh, lang gelijden, ik heb de Oké, oké, oké. Nee, maar ik ga ervan uit dat uh, Ja, ja je, al de je je bijna wil zitten, sommige... Nog wereld, ja. dus, uh, dat is, dat is Wat er gaat dan uh, tegen het feit dat je allemaal volgeschoten krijgt uh, Dan ben uh, ja, je helemaal geen touw uh, Je krijgt van alles en nog wat te uh, zien als ja, je gewoon een dan door, in Spanning, ja, inspanning, dan is dat het uh, meer dan waar. Ik zie je mensen de hele dag bij op radio en televisie. Radio beginnen om 9 uur ochtends en uh, tot uh, 5 uur s middags. En op televisie beginnen we om half 9 uur ochtends. Ja, daar vroeg je bed uit. Half 9 uur ochtends tot uh, 6 uur s avonds kun je de weer live volgen vanaf je circuitpark Sanford. Met het commentaar van uh, Rob Petersen. Dankjewel Willem, voor je bijdrage van vandaag. Ja, uh, nog een tip dan, uh, met name Albert Jan, die is nog vandaag de autos. Morgen is er geen actie van reizen, maar dat is wel wat er, wat er aan de hand op het spieren. Ik ben hier wel van het boven. Ja, de Lions. In de ochtend, uh, de Lions met de all allemaal. En mocht je nou uh, naar over de autosport gebeuren, denk ik, dat zelf ook al eens gedaan. Ook dat kan, morgenmiddag, nog er uh, weer op vrij rijden. Dus tegen betaling van 85,25 uh, euro op kopie, mag je auto. Uh, bedankt voor deze toevoeging. Ik zal het doorgeven aan mijn auto die staat bij de garage. Ben je toch perfect, mooi dat We zien je, we zien je straks, hè? Oké, oké, bedankt. je Dat was weer een van vanaf het Circuit Park parkour I'm gonna go Voor het op <totototot�el> Wip. Wip. Wip. Zfm Zandvoort voor over internet. www.zfmzandvoort.nl Tonight. She knows only what's made from some of my don't be sad, I shine. she's shy. She's coming with to a she's it's not a I in some I her. stopped on the way. You're the one I'm so so so so so so so so so I so so so so so so the so so so so so so so so so so so so so so so so Het was de serie van Toto en Afrika. Wat ik met jou heb het valt genomen te beschrijven. Wat ik met jou heb... Ik weet dat het altijd zal blijven. Als ik in de problemen zit, heb jij me er doorheen. Als ik je nodig heb, dan ben jij hem meteen. Als ik moet helpen, huil je met mij me mee. Niemand kan ons breken, niemand zo sterk als ons. Samen kunnen we alles aan. Ja, samen zullen we verder gaan. Alles kan ik met je delen, al zijn mijn problemen groot of klein. Je kan ik altijd lachen, want jij maakt alles leuk en fijn. Onze vriendschap moet voor altijd blijven, nooit meer mag het overgaan. En één ding moet je weten, dat ik altijd voor je klaar zal staan. Wat het nog te goed op de zaterdagmiddag bij CFM. Meestal zo rond kwart voor vijf. Dit nou iets later. Het gewicht van de weg met Albert Jo Vos. Heb jij ook een gewicht voor de CFM? Stuur hem dan naar redactie.nl het is bijna tijd voor Entertainment for You, zo ik uh, na vijf uur met uh, Rudy, Rudy, nog leuke dingen in het uh, programma. En daar is Rudy. Ja, we gaan uh, bellen met Danny Nicolai. Hij werd coach een paar maanden geleden, een maand geleden, als vijfde topper. We gaan, uh, we gaan natuurlijk bellen met Popsa Henny, wat is gebeurd op uh, Showbiz nieuwsgebied. Ook gaan we weer met Roy die helaas vandaag afwezig is, maar hij zet een bekerstijl op. Dus daarom een klein verslag van. En gaan we gaan het even kort hebben over boyband. Wat het is, boy straks. Oké, zo ik na vijf uur een nieuwe aflevering van Entertainment For You. Dankjewel weer, Pappertun. Ja Rob, hartstikke bedankt. En luisteraars, u ook bedankt voor weer drie uur live vanaf het Gashuisplein. En trots dat u ook het luisteren. En maandagmorgen, dan uh, worden wij herhaald tussen 8 en 11 uur. Nee, nee. Nee, niet nee, Nee, dat je is je niet, dit keer niet. Oh. En nu een ik oh. uit zijn wat ik het We tussen 8 en 9. Dat is The rest will you do it again another time? From us. What are you going to do go with us? On, the uh, you on the your you on the website. Are uh, you missing? No. No. No. No. Okay. Thanks okay. for listening. Happy Saturday And tot uh, volgende week. Tot you week! Some things in life have had. They can really make you mad. Other things just make you swear and curse. When you're chewing on life's whistle. Bang! What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 And that's the love we find. We dance and sing. When you're feeling in the dumps, don't be silly, chaps. Just push your lips and lips and dance to the beat. Hey, always look on the bright side, life. Always look on the bright side, life.